9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Slob van Onderwijs noemt het onacceptabel dat televisiemakers... op een middelbare school in Venendaal vijf nep-leerlingen hebben geplaatst. Die wilden voor een programma van RTL 4 het middelbare schoolleven vastleggen. De schoolleiding was op de hoogte, maar docenten en medeleerlingen wisten van niets. Dat moet je gewoon niet doen, zei Slob in Goedemorgen Nederland... De rector heeft zijn excuses aangeboden aan de docenten en medeleerlingen. D66 vindt dat minister De Jonge met plannen moet komen... voor een discussie over euthanasie. In het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet... een brede discussie zou opzetten over euthanasie en voltooid leven. Maar D66-kamerlid Pia Dijkstra zegt in het AD daar niets van terug te zien. Volgens haar is De Jonge op dat punt te laks... en moet hij beseffen hoe belangrijk het onderwerp is voor D66... Tijdens de formatie in 2017 was de discussie over voltooid leven een van de gevoeligste onderwerpen. Het glasvezelnetwerk is vorig jaar sterker uitgebreid dan in de jaren ervoor. In 2018 kwamen er 175.000 aansluitingen bij, ruim 10% meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van adviesbureau Stratix. Vooral buiten de Randstad groeide het aantal aansluitingen, onder meer in dunbevolkte gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen. Glasvezel kan het Nederlandse internet sneller en daarmee toekomstbestendiger maken. Bij een brand in een appartement in het Duitse Lambrecht... ten oosten van Keizerslautern zijn vijf mensen omgekomen. De slachtoffers zijn de twee bewoners en drie mensen die op bezoek waren. De brand ontstond in de keuken van het appartement op de bovenste verdieping... en breidde zich snel uit. Bewoners van lager gelegen appartementen konden op tijd vluchten... Het weer overwegend bewolkt en vooral vanmiddag veel regen en wind. In het noordelijk kustgebied kan het stormachtig waaien. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Flinke vertraging door een ongeluk op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en over Amstel, 8 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur.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 bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog een uur met geweldige muziek uh, klaar liggen. En dat startte met Bix Baiderbecky, een van de grondleggers van uh, jazzmuziek. En hij heeft een uh, heerlijk nummer gemaakt met een prachtige titel I'm Gonna Meet My Sweetie Now. ga verder met uh, Duke Ellington. Duke Ellington is dit jaar um, uh, 120 jaar geleden geboren. Dus een mooie aanleiding om hem uh, regelmatig terug te laten komen. En ik heb een uh, beroemd nummer uitgekozen, The Mooch. En het komt van een, uh, ook een live album. Het is opgenomen in uh, North dakota in Fargo, in 1940. Gaat u luisteren naar Duke Ellington met The Mooch. Duke Ellington met een Mooch uit 1940. Duke Ellington heeft natuurlijk een uh, fantastische carrière gehad... die ook uh, ja, tientallen jaren heeft uh, uh, ja, overspannen. En uit de latere jaren ben ik een, uh, een album tegengekomen... met een aantal liveconcerten. Opgenomen aan de Côte d'Azur in Frankrijk in 1966. Samen met onder andere Ella Fitzgerald. En daar ga ik een nummer van draaien. Zet een dol. Ella Fitzgerald met Duke Ellington. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen heet ook The Mooch. maar het is deze keer vertolkt door Sidney Bechet. Het komt van een verzamelalbum af dat heet Le Triomphe du Jazz... De, soms gaat het sneller dan je denkt. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan... is van um, Walter Bishop. Het komt van zijn album Bish Bash uit 1964. Uh, Walter Bishop, een, um, een uh, pianist. En hij heeft uh, heerlijke muziek gemaakt. Het album hij kent uh, een tweetal drummers. Um, en het is onduidelijk wie elke drummer daarmee speelt. Leo Morris of Idris Mohammed. De plaat was daar niet erg duidelijk over... Maar ik ga draaien in ieder geval het nummer Summertime, waarop Walter Bishop samenspeelt met Frank Hayes op de Sax, Eddie Kaan op Bas. En uh, dus of Leo Morris of Idris Mohammed op uh, Drums op een aantal uh, van deze nummers. Gaat u luisteren naar het nummer Summertime van Walter Bishop. Walter Bishop Jr. met het nummer Summertime. Ik ga verder met Stan Getz, ook een live-opname van een concert uit 1951. wat hij samen met Jimmy Rainey heeft gemaakt. Jimmy Rainey is een Amerikaanse jazzgitarist. die eigenlijk in de periode 51, 52, 62, 63 met Stan Getz heeft gespeeld. maar hij bijvoorbeeld ook um, met het Red norvo trio heeft gespeeld. waar hij Tal Forlover ving. En hij heeft ook nog met Art Farmer gespeeld. Um, ja, het nummer. Het nummer dat is Jumping with Symphony Sit van Stan Getz en Jimmy Rainey. Can Getz met Jimmy Rainey van het album Immortal Concerts uit 1951. Jumping with Symphony Sit. Voor het volgende nummer wil ik graag even mijn gasten vragen om dat te introduceren. Ik heb uh, vandaag twee gasten, Marco en Erik. En Erik heeft ook iets uitgezocht. Ja, dankjewel uh, Jeroen. Um, ik werd door mijn goede vriend Marco geattendeerd op Jamiro uh, Kwaai. Um, als aankomend uh, jazz-kenner. Uh, ja, uh, ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen? En Mirakwai uh, is een Britse band onder leiding van uh, zanger J.K. Uh, de band begon in het uh, acid jazz genre, maar ontwikkelde gaandeweg een eigen geluid met diverse invloeden. En uh, ja, ik wil u graag even meenemen naar een nummer Music of the Mind. En uh, dat vond ik een heel mooi nummer en dat wil ik graag met jullie delen. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Of the Mind van Jamiro Choir. Natuurlijk mag in ons lijstje ook niet ontbreken Herbert Jeffrey Hancock, geboren op 12 april 1940. Um, Herbie Hancock wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten van de tweede helft van de 20 e eeuw. En, en hij heeft een status vergelijkbaar met die van zijn mentor Miles Davis. Um, mijn goede vriend Marco die gaat jullie iets meer vertellen over het nummer wat we zo gaan afspelen uh, voor jullie. Marco, wat kan jij over Herbie vertellen, over zijn nummer? Uh, dit is een prachtig nummer van Herbie Hancock. Het is uh, van een album, Sunlight, uit 1978. En het heet I Thought It Was You. The people that put up the people Kirby Hancock met I Thought It Was You van het album Sunlight. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van uh, vandaag. En dat laatste nummer is van Art Pepper. Het komt van hetzelfde album af waarmee ik begonnen ben... de Hollywood All-Star Sessions. Een uh, aantal uh, concertopnames waar Art Pepper in uh, verschillende samenstellingen speelt. Hij was niet de leider van het orkest... maar kon door die vrijheid uh, een hele belangrijke rol spelen. En hij speelde eigenlijk in, op de toppen van zijn kunnen... Een aantal jaren voor zijn overlijden. Het nummer wat ik ga draaien heet Wee. We luistert naar Art Pepper met het nummer We. Het komt van het album The Hollywood uh, Sessions. Um, dit is laatste nummer alweer voor vandaag. Ik heb twee gasten die wil ik bedanken voor hun inbreng. Marco Frank en Erik Goosens. dank jullie wel. Een fijne zondag, tot de volgende keer. Volgende week hier een aangepast programma... in verband met een open dag van CFM. Met ook live optredens uh, gedurende de CFM Jazz. Dus luister vooral volgende week weer. En geniet lekker van het mooie weer vandaag. Fijne zondag, tot de volgende keer.